Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De ziekenhuizen in Limburg kunnen het echt niet meer aan. Ze zeggen dat ze er geen coronapatiënten meer bij kunnen hebben... en dat er sprake is van een code zwart op lokaal niveau. De bedden in de ziekenhuizen in Limburg liggen nu net zo vol als vorig jaar tijdens kerst... toen zat Nederland in een lockdown. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een enorme berg aan coronaspullen afgekeurd. Veel meer dan tot nu toe bekend. Volgens de Volkskrant waren 308 miljoen mondkapjes, brillen, schorten, jassen en handschoenen niet goed van kwaliteit. Kosten naar schatting meer dan 300 miljoen euro. Een grote anti vanochtend op verschillende plekken in ons land. Onder meer in Utrecht en Eindhoven zijn invallen gedaan. Je hoort de politie. We zijn bezig met een grote actie tegen een criminele organisatie. Wij verdenken die organisatie van de productie van en de handel in synthetische drugs. En daarom zijn er in onze regio en ook in België vanmorgen in totaal tot nu toe zes mensen aangehouden. Volgens de Telegraaf is een van die mensen Stefan P. Hij zou de bendeleider zijn. En je zou het misschien niet zeggen, maar dit is het gevaarlijkste beroep van ons land. Ik zie je ook een stukje van de onderkant af. En de bovenkant en dan in de lengte door midden. En deze ook door midden. Dan gaan we eens even lekker wassen. Ja, koks zeggen tegen het CBS dat ze het vaakst gevaarlijk werk doen. Ze zijn bang dat ze zich snijden, steken of branden of dat ze uitglijden. Ook vrachtwagenchauffeurs zeggen dat ze echt gevaarlijk werk doen. Zij houden rekening met ongelukken en beknellingen. Het weer, het westen blijft vandaag grijs, het oosten ziet meer zon. Blijft bijna overal droog en het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. Vertraging is 5 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaandstad heb je 10 minuten tijdverlies tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoort te zagen. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. heb got this. In pocket. Got battle. paddle. I'm gonna use it. Intention. I've been diving Detailed leaning No v Nee Kan je ermee door of uh, is dit uh, nou... Nee, dat uh, kan er wel mee door, ja. Nee, Oké, okay, nee, nou, dat is een goede plaat. Je begrijpt, ja, je, je gaat de goede kant ja, op, uh, Jaap. Ik, uh... Hulde, hulde. Hè? Zijn ja, echt ja, aan de goede kant. Want een man doet 3 voor 12. Die doet allemaal, allemaal beentjes van, jij nou het gehoord, dat maakt hij groot. En daarna ga jij het draaien je zegt dan nee het is. Dan ga je tegen hem zeggen hij is goed bezig. Nou ja, dat is toch niet geloof. Nee, je nee, hebt wel gelijk ook. Je, wel, je, wel, ik kon het zelf ook zeggen. Ik het er al over. Ja. Oh. Dus ja, wat dat betreft. Uh, ik, uh, nou ja, dat ik zeg is. ook niks meer, hoor. Dus. Is er nog wat gebeurd in het dorp, jongens? Wat is er gebeurd nou, in het dorp? Nou, kan je zeggen, aanstaande zondag komt Sinterklaas binnen. Nou. Sinterklaas? Ja, Sinterklaas. En ik uh, ben degene die hem uh, naar binnen mag praten. Oké. Okay. De uh, zone is dicht. De broer zoon is die koffie. Ja. Dat ja. doe ik bakkerij vroeger was dat vroeger? Bakkerij? Ja, waar was hij? Oh, lekker altijd. Lekker toch? Ja. Heerlijk, heerlijk. En dan kwam je uit het café en aan de zijkant, besides, was dat deurtje open. Dan kon je verse broodjes halen. Ja. Als je hem drie uur hebt. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan heb je verse ja. Het is hetzelfde. Wat een het heeft ik. dat met Sint-Nicolaas te maken? Jongen? Nou, je, nou, Aan ja. ja, ja, ja. de zeg, ja, Is er wat ja, gebeurd het in het dorp? Ik zeg, de, de, de, de, de, de bloedzone is dicht. dicht. Ja, <laughs> ja, dus, uh. ja uh, en Café Nuf wordt nog steeds verbouwd. Ja. En, uh, ja. Dat is ook nieuws. Ja, maar het is toch stilgelegd, uh begrijp ik? Wat? De Nuf? De bouw, de, de, hoe dat zou... de bouw van... Uh, ja, omdat van, er financiële problemen zouden zijn. Er wordt, er wordt niets meer gedaan op dit moment. hoe oh, is dat zo? Oh, ja. Oh. Ja, dat heb maar ik ja. het was een grote meeslepend Peruaanse, Braziliaans, Chinees, Honduras eten, toch? Ja, dat, dat dacht ik ook. Maar goed, ook, ook, ook dat soort instellingen kan in de problemen ja, nou ja, komen. Ja, al de al horen krijgt dus, ja. het niet zo heel best gauw afgelopen. Nee, en volgende week woensdag is de nieuwe uh, uh, R&J-show, ja. Rut en de jongen hoe? Ja, ja, ja dat week, dinsdag toch? Komen de, dus nou, dus, nou, vrijdag al. Nou, oh, vrijdag, vrijdag schijnt, ja? schijnt het al Wat is er nou, dan? Nou ja, dat is mogelijk, uh, ik hoop het niet meer... Uh, stringente maatregelen worden afgekondigd... om covid uh, binnen de periode... Nou ja, ja luister, als het ja. doorgaat, als het nu doorgaat... dan ja. uh, zouden we het niet over hebben over die maag... Uh, buikziekte. Of die buikziekte, buikziekte buik, maar ja. uh, uiteindelijk... Uh, de kans dat ze naar een lockdown toe gaan weer... omdat ja. iedereen zich zo fijn ja. gedraagt... Uh, is vrij groot aanwezig, ja. We zitten lekker in ja. onze eigen tuin weer... Kan ik de Sjoelbak weer van zolder halen? Nou ja, nou, vrienden van en mij zijn in ieder geval vandaag... na twintig maanden weer zitten ze in de 6-11 naar Chicago. Dus uh, dat mag weer zijn. Ja, maar dat, dat vond ik ja. ook best wel raar. Want ik zag vanmorgen inderdaad... dat er mensen weer naar Amerika mochten. Ik, kwam, ik zag mensen die twee jaar hun eigen kleinkind... niet gezien hadden in toestanden. Ja. Maar... Zonder daar lelijk over te zijn. Ik zat te kijken, naar, die ken ik wel die jongen. Dus die Michiel Vos, dat is die correspondent van Amerika. Die vloog gewoon de hele tijd heen en weer om nieuws te doen. Mag je dan wel, als je journalist elkaar, mag je blijkbaar en weer vliegen naar Amerika. Nee, dat dat zijn natuurlijk ja. uitzonderingen voor zakenmensen ja. en. De, maar je eigen, eigen kleinkind zien is blijkbaar geen reden om uh, de grens over te gaan. Ja. Dat, vond ik echt buitengewoon, uh, dat is pijn, inderdaad onmerkelijk. Ik was zo'n jongen van een heel aardig lieve jongen, hoor, Michiel Vos, die vliegt ervoor. Rutte de radioprogrammaatje van boulevard. Vliegt hij een ja, heen en, en weer in Amerika. Die valt gewoon drie keer in de maand heen en weer vanuit Amerika naar Nederland. Zonder, zonder een probleem. Oké, okay. maar heeft hij daar ook familie nog wellicht? Hij zijn, zijn schoonmoeder is Nancy Pelosi van de Democratische Partij. De voorzitter ja. van het... Oh, kijk aan. Dus daar is Dartmouth. hij mee getrouwd. dus hij is ermee getrouwd. Maar goed, dat is geen reden. om in, dat, dat zou een soort klasjustitie. Maar voor zijn baantje, omdat hij journalist is, mocht hij blijkbaar heen en weer naar Amerika. Ja, nou, ik zit even te denken aan een, uh, een vriend van Mitch, uh, Christian Ferber, die heeft een Amerikaanse vrouw. Maar die is ook afgelopen tijd gewoon heen en weer kunnen rijden. Nou, heeft hij blijkbaar een speciale permit gekregen? Dat vond ik, dus er wordt dus blijkbaar toch meteen ja. matig. Nou ja, dan denk ik. Uh, Twee maten, maar of dat van als het familie is, wellicht dat. dat ik zag alleen vanmorgen opnieuw alleen maar mensen die hun, hun eigen. Ik heb mijn kind. Ik heb mijn vrouw. Ja. Uh, iemand die zijn vrouw twee jaar niet gezien had. Ja. Iemand die... Maar zijn ze, zijn ze waarschijnlijk niet officieel getrouwd? dat zou Ja, kunnen. ik weet het niet. Dat is inderdaad. Uh, ja. Goede vraag. Het is in ieder geval fijn dat mensen weer gewoon naar nou, ja. zo'n twee jaar, Ik zag een vrouw huilend op de luchthaven staan, die had haar eigen kleinkind gewoon al twee ja. jaar niet gezien. Ja, ja, ja dat is kaas, toch sneu? Dat is toch heel zijn sneu? Toch als een of andere man van de Shell wel heen en weer kan vliegen... dat vind ik toch een beetje gek. Ja, dat, dat, ja. dat heb je helemaal gelijk. Ja, dat klopt. Maar laten we even teruggaan naar het Sinterklaasfeest. Anders ja, zijn de Sinterklaasfeest. Geek, kun je iets vertellen over de, de kleurs van de pieten dit jaar? Dat wordt een, een roetveegpiet. Heel ja, goed. In buitenlands nieuws. Ja. En, en af hey, en toe een wat donker pietje. Ja. Hé, hey, en uh, wanneer, wanneer is je nou de intocht? Zondag, zeg je? Zondag, ja. Maar grootste en meest op strand? Of voorzichtig in de ja, sporthal? Het begint, begint op het strand. Nee, niet meer in de sporthal. Uh, het begint op, op het strand en er zijn allemaal spelletjes in het dorp. Oké, okay, maar uh, ik begrijp weer dat, dat de, de Goed man komt aan met Annie Paulussen uh, via het water, of niet? Ja, precies. altijd vroeger. Ja. En dan wordt hij op een paard gehezen? Nee. Uh, niet, niet op een paard, hij gaat lopend. Lopende. Mag niet op een paard. Maar de, de man is 500 jaar oud, ja. Je kunt niet niet laten lopen? Nou, misschien gaat hij bij iemand op zijn rug. Je weet het niet. <laughs> weet het niet. <laughs> <laughs> nou. Vandaar ja. ook de uitdrukking: je kan mijn rug op. Oh, ja, maar zo'n paard is... gaat dan natuurlijk lopen kleien op het strand. En die stoot wat methaan uit. Dus misschien dat dat ook nog... Ja, dus klimaat, uh, ja, klimaatneutraal, klimaat, <laughs> klimaatneutraal, misschien. Ja, om, ja, ja ik, paard. Weet, ik weet het ook niet. Uh, maar hey, dat is best ervan... een Je lopen hoor, vanaf het strand. Naar, die gaat dan natuurlijk naar uh, het, uh, het gemeentehuis? Ja, die vierde Kerkstraat, Kerkplein, oh, okay. gemeentehuis. En daar komt uh, waar Guik, Guik nu staat. Hoe? Ah, Ari. Ari. Ja? Uh, daar komt een, uh, zeg maar een soort uh, uh, tent waar Sinterklaas dan zit. Dan kunnen de kinderen Sinterklaas Langstomen, langskomen. Schoot zitten. Schoot Handje geven. Uh, nou ja, enzovoort. En de knofpiet begroeten. En, en er zijn in het, in het dorp allemaal spelletjes. Oh, uh, bij verschillende... Zoals uh, een, er is een pieterdisco in Chinchin. Chin. Uh, is uh, Nou, dat soort dingen. Maar, Helemaal goed, leuk. leuk. Ja, nou, ja, prima. Nee. Goed gedaan. Dus, dus dat betekent dat je ook... Dat je je een beetje kunt verplaatsen. Dat je niet Juist. met z'n allen, allen zomaar samen nee. in elkaar gaat staan. Nee. En de, dat, dat is een beetje het idee. Ja, dat is ook een beetje, zeg maar, uh, voor elkaar buikgriep ook wel slimmer. Want carnaval in Limburg is natuurlijk ook... Uh, maar ja, ja, ja, ja. Samenscholingen zijn op dit moment niet heel erg Ja, nou, Carnaval is niet het probleem buiten, maar wel binnen. Ja, tuurlijk. Het, ja. Ja. <laughs> We kunnen lekker onderstaan hoesten met z'n ja. allen. Ja. Ja. fijn. Nou, dat nee. is wel eens meer gebeurd. Dus ja. uh, wat dat betreft... Gekkerheid. Uh, ja, dat. Uh, zullen we iets met... Uh, met even een filmding? Ja, laten komen? we dat even maar even, even doen. Ja, laten we dat maar doen. Ja, ja, ja. ja je hoeft niet te kijken. Nee, je hoeft niet nee, te kijken. Er zit je een, een knop op, he. Je kan hem uitzetten, hè. Het is voor mij interessant. Dan, is dan, dan noteer ik het graag, hè. Laten we vanavond meteen beginnen... op SBS 9. Half negen op SBS 9. Dat is prachtig meesterwerk van Ridley Scott. Beroemde regisseur. Het verhaal van Frank Lucas... Uh, ik weet niet of je weet wie Frank Lucas was. In de jaren zeventig, nou, Een van de grootste drugsdealers van, uh, van Amerika. Okay. De film heet American Gangster. Okay. Uh, deze man heeft oh, oh, ja, ooit tuurlijk. begonnen met het smokkelen van heroïne. rechtstreeks uit de gouden driehoek. En ze zeggen in lijkkisten van, uh, van dode soldaten. Dat hij het in een dubbele bodem nam niet mee terug. Denzel. Wasf, uh, Denzel Washington ja, ja, ja. speelt ah, ja, ja, ja. hoofdrol. Ja. En zijn uh, echt Russell Crowe. Die speelt de Uiteindelijk ja. ontstaat er een soort van gekke vriendschap. Ook tussen ja. die twee. Omdat er wel een soort van... Die Frank Lucas was weliswaar een hele grote drugsdealer die op een gegeven moment een miljoen per dag verdiende, hè? miljoen per dag. Hij is ook okay. een paar keer gaan zitten. Uiteindelijk is hij volgens mij vorig jaar overleden op hoge leeftijd. Maar het was zeg maar niet een enorme. Hij had een soort van menselijke kanten. Dat ja, ja, ja. Blijkbaar uh, gek genoeg. Uh, dan op woensdag uh, om half negen op RTL 8, de Zookeepers Wife. Bracht de film met Jessica Chastain en uh, Johan Heldenburg. Dat is het waargebeurde verhaal van uh, Antonina en Jan... die in de Tweede Wereldoorlog uh, een dierentuin runden in Warschau. En, daar, en je weet dat Warschau-ghetto... er natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd in, in, in Warschau. En die hebben het uh, geflikt dat onder het oog van de Duitse bezetter... hebben ze uh, Joodse mensen laten onderduiken in uh, lege kooien... In, in de, in de, in de, in de zoo, in de, in de, zoo, in de, in de dierentuin. Ah. Nou, dat is wel een waargebeurd verhaal en dat ze daar is een film van gemaakt. The Zookeeper's Wife, dat is een, een mooie aangrijpende film. Uh, uh, en die is uh, weer uh, wat anders als uh, uh, Born Identity en dat soort shit. Dat komt ook allemaal voorbij, maar ja, dit is wel een dus wat ja. andere film. Dan gaan we naar de donderdag. Ik pak gewoon even de half negen films nu. Uh, Deadpool, ik weet ja. dat je hem wel eens gezien hebt, met Ryan Reynolds. Die kan acteur deze doktuur. enorm grappig. Heb je Deadpool gezien, of niet? Ja, ik denk het wel. Ah, het is een heel grappig ja. film. Hij is dan, weet je wel, die anti-held in zo'n pakje... Welke eh, zender hebben we over, Tino? hier? Deadpool. Ja, maar welke zender? Veronica. Veronica, Donderdag. En dat is een hele grappige, cynische, soort anti-heldenfilm. Hij maakt ook hele slechte grappen over, over, over mega-helden en zo. Heel grappig. Dus uh, Deadpool oh, kijk, uh, uh, kijk. is er nog geen van gemaakt. Maar die man, die ja. waren heel lang, heeft ook twee of drie jaar... met het idee gelopen voor Deadpool, niemand wilde maken... En toen heeft hij zelf uh, uh, uh, wat laten lekken op internet. Dat hij film er aan ging komen. En toen werden alle grote major companies wakker. Oh, die film, die moet ik... Zo heeft hij het. Oh, wat heel slim. slim. Ja, ja, hij ja, ja. heeft gewoon net gedaan alsof die film er al was. Dat en toen kwam het geld. Dat was heel grappig. Um, daarna zou ik je willen aanbevelen om uh, naar NPO 2 te gaan. om <coughs> tien voor elf. Dat is een documentaire. Die heet The Painter and the Thief. Een documentaire over een kunstenaar. Uh, een beroemde kunstenaar Scandinavië. En die uh, had uh, een paar meesterwerken van zichzelf. Die vrouw had een paar meesterwerken hangen, En die zijn gestolen door een dief. Door een junk. En die wilde het geld zien. Die heeft twee meesterwerken van haar gestolen. Uh, uiteindelijk is die man gepakt. En toen heeft zij hem gevraagd of hij voor haar wilde poseren. Gek genoeg. Ja. En er is een hele bizarre vriendschap uit ontstaan. Ja, dus het, echt hele... ja, het is een beetje Stockholm-syndroom. Ja, maar het is een hele bijzondere documentaire. Ja. De, de, de painter en de thief. En hij gaat dan helemaal los en hij vertelt welke fouten hij heeft gemaakt. En ja, dus ja. er ontstaat een soort van ja, weder, wederzijds ah. begrip tussen die twee. Wat natuurlijk wel heel mooi gegeven is. Ja. Voor een documentaire. Dus het is geen film, het is een documentaire. Waar gebeurt het verhaal? Dan gaan we even naar de vrijdag. Uh, petit... ah, sorry. Gezondheid! Niets gebroken? Nee. <laughs> uh, om half negen ja, moet je zin in hebben uh, Ocean's 13. Uiteraard een van die Oceans uh, uh, 11, 12, 13 films. Met uh, Clooney, Brad Pitt, El Pacino, Matt Damon en Die Garcia. Uh, die is beet. Oceans 11 was een hele een enorme hit. Oceans 12 was iets minder. Oceans 13 gaat wel weer. En okay. dus weer, weet je wel, uh, ze proberen die, uh, die casino-baas. Uh, draait in de door oh, en dan yeah. gaan ze weer, weet Het is een lekker, we, we, lekker weg, filmpje. Uh, als je iets meer uh, uh, inhoud wil zien... dan zou ik je willen aanbevelen om op Spike te gaan kijken om half negen... Uh, naar Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook is een prachtige film... met uh, acht Oscar-nominaties heeft gekregen. Jennifer Lawrence heeft een Oscar verdiend ook daarmee. Sterkast, Bradley Cooper, Robert De Niro, Jennifer Lawrence. Uh, en het doorbreek, de film doorbreekt eigenlijk taboe uh, rond psychiatrie. Uh, uh, Bradley Cooper speelt een bipolaire iemand... En Jennifer Lohr speelt iemand die minimaal uh, of speelt alsof ze gek is. En zou hem gaan helpen om zijn vrouw terug te winnen in de film. En hij moet haar in ruil helpen met een danswedstrijd. Dat is het gegeven van de film. Maar het gaat eigenlijk over het doorbreken van het taboe uh, over psychiatrie en bipolariteit. Het is een interessante film om te zien. Uh, ik kan hem iedereen aanbevelen. Um, dan wil ik er even wat over Netflix roepen. Ik weet niet of je de serie Narco's hebt gezien. Ja. Narcos Mexico seizoen 3 ja. is uh, sinds de afgelopen week uh, te bekijken. Dus de het derde seizoen is er gekomen. Dus als je daarvan houdt, is Narco's drie te zien. Uh, wat ik een interessante film vond was Richard, Richard Jewel. Dat is het verhaal van een veiligheidsagent die bij de bommanslag in Sinterno Park in 1996 die tas heeft gevonden. En daar heeft voor gezorgd dat er minder doden zijn gevallen. Maar die man werd daarna ervan beschuldigd dat hij die bom had gepakt. Het, het is echt niet ja, ja. verhaal. Richard Jewell staat op uh, Netflix. Prachtig film. Uh, ja, een beetje sneu man die nog bij zijn moeder uh, woonde. In, uh, veiligheidsagent en een veiligheidsagent. En weet je wel. Hij heeft echt de boel gered. Maar werd beschuldigd van. Ja, doe je alleen maar voor jezelf. Het is Best wel een interessante film. Uh, en dan er zijn er nog twee die er aankomen. Kan ik je melden: De Tiger King. Dat was de hit. Op uh, Netflix uh, de afgelopen jaren. Dat is over die gek die die, die, die, uh, die die tijger hield in die dierentuin. En inmiddels in de gevangenis zit. En vanaf 17 november komt serie 2 van de Tiger King uh, bij Netflix. En een andere serie die enorm succesvol was afgelopen jaar... was de serie Undercover. Met Tom Waas en uh, Van Damme. Ja, ja. En daar komt ook vanaf 21 november komt de volgende serie eraan. Dus dat zijn best wel mooie dingen om weer uh, naar uit te kijken. Ja. Nou, goed vooral. Dus uh, voor nu uh, ja. is dit het even qua film. Heel uh, ja, goed, Tino. Oké, okay, jongens. Oké. Okay. En dan nu. Ach. Ja. Sweet Home Alabama. I'm looking for... Ja, ja dat, zijn, dat, dat zijn leuke dingen. Maar dit, dit is uit het verleden. Is sweet, ook heel interessant. Sweet, sweet. Maar zonder verleden is er geen toekomst. Er staat ergens een bordje bij Han ergens in de winkel. In de uh, without uh, history, no future. Zoiets. Gewoon een, een beetje filosofisch van. worden? Ja, vind ik wel. Zou je zeggen dat het heden niet bestaat? Het bestaat ook niet. Nee, klopt. <laughs> dus, dat klopt ook helemaal. Het ja. heden bestaat niet. Ja, goed. Goed, nou, hebben jullie meegekregen dit. dat er in Amerika uh, een, um, een chirurg is veroordeeld... omdat hij twee baantjes tegelijk aan het doen was tijdens het uh, opereren? Nee. nee. Ah, nou, is een, een, politi um, een politicus, een politica, sorry, een dame uh -huh. in uh, de staat Maryland... die heeft een boete gekregen van 15.000 dollar. Die uh, was namelijk ook parlementslid, dus afgevaardigd van het congres ja. in Maryland. Ja. En zij. Uh, <laughs> Hij was aan het opereren. <laughs> en ze heeft, terwijl ze stond te opereren had ze een videoverbinding met, uh, met het parlement, met het congres. Dus oh, <laughs> die was gewoon oh. aan het vergaderen over de belastingen op vuilnisbakken, weet ik veel. Terwijl ze iemand stond open te maken en weer dicht te maken. Oh, wat bizar. En is het is uiteindelijk iemand die geklaagd heeft. Want die zag dus gewoon in het congres die vrouw met een mondkapje op. <laughs> iemand stond te opereren. Er is gezeik overgekomen, heel gek. Ja, dat dus doe je kan niet vaak. Ja, nee. dus kan toch, je kan Echt toch makkelijk bizar. iemand zijn lever eruit halen... en tegelijkertijd even een goed gesprek ja. hebben over de ja. milieubelasting? Of kan dat niet Ze meer? Ze zeggen dat alleen vrouwen, dat kunnen. Mannen kunnen niet die, twee, mannen twee dingen tegelijk Mannen te kunnen twee dingen nee. nee. tegelijk is nee. een Heel goed, Frank. Dat dacht ik ook. Dat zou een hele goede hebben. Is er een vrouw, die kan toch twee dingen tegelijk Ja, dat lijkt me ook. Ja, wij gaan dat niet kunnen. Dus ik zou de boete Praten in brein heen, dat kunnen we niet. Maar zouden dus, wat ook wel goed is... de patiënten hadden dus toestemming gegeven van de voorkant. Hoe vind je dat gesprek? Ja? Dus bij jou moet weet ik veel. Ze gaan je oren recht zetten. Niet dat, dat nodig is, hoor. Ik heb een nou, koptelefoon op. Dus ja, hier zie je bijna niet. Nee. Maar als ze aan je oren recht zetten, vindt u het heel erg als ik tijdens uh, dat ik als mijn oorrechter toch heel even. Even met de Stamfordse Raad even vergaderen over het vuilnisbakkenbeleid. Ja, prima. Daar ga je gang. Kunt u hier even tekenen? <laughs> <Ja>. <laughs> er was er eentje die, die had geschoven in die pink. Anders voelde ze toch een beetje ongemakkelijk tijdens de operatie. verhaal. Het ja, is ja. wel een heel. Maar ze heel een... heeft toegegeven, deze vrouw ze heeft een boete gekregen. En, ze, heeft, uh, en ze, heeft, ze vond zelf ook een onprofessioneel medisch gedrag vertoonde. Ja, nou, Echt? Heel raar. Maar om zo'n digitale vergadering uh, te kunnen, kunnen doen. zoomen. Heb, uh, ja, zoomen. Heb je ook een toetsenbord nodig? Heb jij huisdieren, uh, Tino? Dat zeg ik niet. Dan ga je er geen flikker aan. ik <laughs> zei het ah, voor Nee, ik ga het er ook niet over hebben, joh. Nee, je vra natuurlijk ik vraag een gewoon Maar goed. Een <laughs> ik heb een papegaai? Ik <laughs> heb ja. een papegaai. Twee leguanen. En een mamagaai. En, en, en, en, en een giraf. <laughs> maar, maar verder kan ik er niks over zeggen. <laughs> ja, ik, ik, ik heb ook eens met Tino een heel leuk bonobo-aapje gezien. <laughs> Hoe is het roest dat het jachtgeluipaard nog weg? Ja, het jachtgeluipaard. Je moet schitteren de dieren ja. Let op die bandkleurige jachtjes met vlekken paard is. Roepie, roepie, roepie. Groet. Ja, maar goed. Ik heb katten, ja. Wat zeg je? Een katten, ja. Moet je wel even opletten dat je je toetsenbord... als je bezig bent met een digitale vergadering... om die even op een andere plek neer te zetten. Want wat is het allerfijnste chill plekje in huis voeren, kat. Mijn Namelijk buik. het toetsenbord. Ja. Nee, het toetsenbord van je ja. computer. En mijn buik. Ja, die kat en de plek. Nee, en katten doen... wat katten vooral doen... Mm -hmm. die gaan liggen op de plek waar jij wil gaan zitten. Ja. En die gaan ook liggen op de plek waar jij wil werken. Dus dan, dan, dan pakken ze het toetsenbord. Ik geen Klopt, kat. Ook. Klopt ook. Ja, nee, maar ze, gaan altijd... ze willen gewoon aandacht, die scheidbeest. <laughs> en daarom is het geen kat. Dat is het enige wat ze willen. Ik heb zilvervisje. Ja. Nee, ja. Ik heb ja. En dat is een nieuwbouw, hè? Ja. Oh, nu al zilvervistjes. <laughs> Tuurlijk, kalassen toch <laughs> leuk, kalassen. <Excuse> ja. yeah. <laughs> Wat heb je liever goudvissen? Hoe of Wie zijn Goudvissen zijn meerwaard, natuurlijk. Ja, die zijn meerwaard. Dus ja, maar ja. Ja. En nu snap ik ook om die dobber ja, in je Hoe vang je, je zilvervisjes met een heel klein dobbertje? Ja, ja een heel, heel klein dobbertje. Ja, ja dat. Nee, maar die katten van mij zijn inderdaad. Op het moment dat als jij daar naartoe gaat, gaan ze of voor je neus zitten. Dat. of op de plek waar jij niet wil zitten, gaan ze liggen. Ja. Omdat ze de aandacht willen. Ja. Hé, hey, jongens, wat anders. Ja, vertel. Heb jij wel eens uh, dingen gespaard vroeger als kind? Ja, Nog zoals? steeds spraak dingen. Zoals? Ijskastmagneten. Kleine afgotsbeeldjes. Oké. Okay. Uh, Speldjes in het begin van de 60e oh, jaren. Ja, ja, speltjes. Speltjes, ja. Ja. En no nooit uh, nee. uh, Pokémon-kaarten? Nee. nee, Flipos. Nee. Nee. Oh, Flipos, ja. Flip jongen, dat is Flip ja, ja dat, dat, die zijn heel geld waard, door die dingen. Pokémon-kaarten. Er is een Pokémon-kaart in Amerika. Uh, uh, uh, is een, uh, verkocht voor... 57.789 dollar. Geen geld. Dat is geen geld. Nou, dat is onge bij, ja. omgerekend bijna... 50.000 50. euro. Gaat het wel ver? Nee. Begin eens opnieuw. De man gaf meer dan twee derde van de noodsteun... die hij uh, ontving... Uh, aan de uh, wat, wat, wat, wat hij kreeg. Heeft hij aan de noodsteun gegeven? Ja, hij heeft van zijn noodsteun een, een Pokémon-kaart gekocht. Nee, andersom. Hij heeft zijn Pokémon-kaart verkocht. En hij heeft... Zeg ik dat goed? Misschien moet je het nieuws lezen voordat je het gaat vertellen. <laughs> dat is misschien heel gek. Nou. Ik heb man gehad een... meer dan twee derde van de noodsteun die hij ontving. Juist. Uit aan de pokémon Hij kreeg dus noodsteun ja, om zijn café precies. te rennen of zijn bakkerij. Ja, ja, ja, en daar ja, heeft hij ja. een Pokémon-kaart voor 50.000 roepie. Juist. 50 rupee. Juist nee, dan ben je wel een is... onwaarschijnlijk idioot, ja. niet? En dan gebruikt het geld om naar de stripclub strip te gaan. Ja, maar dat weet ik. Het gaat dat gaat niet, niet, niet over Dat weet ik niet over seks. Hoor ik nee. net... Dat is doe je vanuit liefdadigheid, ja. dat heb ik gehoord van die manier. Mensen hebben het ook, het ook zelfs niet makkelijk nee, nee. Dat is gewoon, ja. uh, dat En Een is andere man, man kocht een Lamborghini van 318.000 euro. Dat is, geld. Nee, maar dat is wel. Kijk, In Nederland is het niet zo heel vaak... Dat komt er wel naar buiten, hoor. dat het fout gaat. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die hier ook die steun hebben gekregen... die het waarschijnlijk ergens anders voor gebruikt hebben. Ongetwijfeld. Maar dat gaat nog wel een keertje naar buiten komen. Maar daar is nu natuurlijk geen tijd voor. Maar ja, de, de, ik vind het wel slim om daar een Pokémon-kaart van te kopen. Ja, lijkt mij ook. Dat is ook precies all you need... Dus ja, inderdaad, ja, ik moet nou, je, ik, ik, ik, ik ben blij dat je me nog even helpen herinnerd... Ja. dat ik geen Pokémon-kaart heb van een half tonnetje thuis. Ik ga hem meteen een feintje halen zo. Ja, nou ja... Kan het uh, ook een afbetaling of niet? Ja, maar er zijn heel veel mensen die... Want ik weet niet, heeft hij dat geld echt uh, daarvoor betaald? Zeker. Hij gaf het bedrag uit voor één Pokémon-kaart van 50.000 euro. Maar blijkbaar worden die kaarten, net als de oude auto's, meer waard. Want het is natuurlijk gewoon... Mensen verzamelen dit en dat is natuurlijk gewoon net als mooie oude boeken of een mooie oude. Het, ver, het verhaal vertelt niet wat hij ervoor gekregen heeft. Nou, ik weet niet of hij hem verkocht heeft. Misschien heeft hij hem wel gewoon lekker in een kastje gelegd thuis. Maar het feit <laughs> dat jij gewoon geld wat ergens anders voor besteld uitgeeft aan Pokémon of aan een Lamborghini. Nee, nee ongetwijfeld. Aan de andere kant. Hij heeft het geld, heeft het geld gebruikt om naar stripclubs te gaan. Maar dat vind ik dan wel weggoed. Dus er, waarschijnlijk heeft hij hem verkocht. Oh, echt? Denk het. Hmm. Nou, spannend. Nou, we gaan hier nog eens een uh, gedegen onderzoek naar doen. Frank, ja, ik ben het helemaal met je eens... Ik denk dat jij even naar je moet om te kijken of hij daar geweest is. Ja, ja. ja. ik denk het ook. Um, mag ja, ik heb je er geld voor? Nee. 57.000. Uh, okay, ja. ik heb er ja. ja. ja, geld De kan Verenigde Staten is vrij groot. Ma <laughs> <laughs> geef Frank een beetje tijd. komt wel uit. Mag ik wat voorstellen? Ja, jij mag het voorstellen. Uh, uh, zullen we de kolom even doen? Moet dat. Ja, komt hij technisch even beter go oh, goed uit. Ja? Tijdtechnisch komt ja, tij technisch. Uit. komt dat even voor, voor, ja. voor, uh, voor mij beter ja, uit. Ja, goddelijke gang. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. De kom van de Stijl. Jakkes 2.0. Ik ben geen fanatieke taalpurist. Wanneer mensen hen en hun door kunnen halen... joh, laat lekker. Hunnie en hully, liever niet natuurlijk. Kennen en kunnen verhaspelen, dat kan ook gebeuren... Maar de ergste zinssnedes of opmerking bezorgen me uiteindelijk kippenvel... en gaan door merg en been. Zo moet iemand die goed, goed, met slechte mensen het gaat altijd goed... zegt wat mij betreft de functie elders krijgen. En tot sina's mag ook niet mijn dolle enthousiasme rekenen. Nog erger is het woordje doeg of de dubbele doeg. Dat is lelijk, want we hebben hier gewoon het woord dag voor. Maar de absolute top drie notering is wat mij betreft de tenenkrommende... doei doei. Dat is een gruwel. De doei doei is een lelijk vogeltje uit noord mozambique maar geen afscheidsgroei, dus alsjeblieft stop ermee met doei doei. Waar ik wel mee kan leven zijn abollige woorden die opnieuw worden opgehipt. Dus verhip, potverdikkie, deksels en zelfs jakkers zet ik graag op de kaart. Het heeft namelijk iets nostalgisch, het heeft iets liefelijks. Gisteren echter werd ik getrakteerd op de absolute nummer 1 in mijn verbale guwellijst. Ik denk dat ze Frederique heette of Cecile. Ze is vriendelijk en voorkomend. Het wandelende cliché van de klm Stewardess uit de iets betere buurt. Stevige kont, benen tot in de hemel, niet te veel make-up... een saaie staart en een keurig rijtje rechte witte tandjes. En een kertjeetje om. Ze had dus al een vetje water gebracht vlak voor, na het opstijgen. Maar omdat ik me met twee meter link naar eenmaal iets lastig kan wegstoppen... in economy-class, steken mijn stijl richting het looppad. En zo kon het dus gebeuren dat de Alleraardigste ziel... op ramkoers met een voetrolly mijn knieschijf een beetje stukken brak. Kermert van de pijn schoot ik uit 25c. Oh, sorry. Wat spijt me dit verschrikkelijk. Jeetje. Dat jeetje, dat ging nog. Jeetje gaat. Ze zag mij inkrimpen en tranen in mijn ogen schieten. En toen volgde een opmerking die deed vermoeden dat Cecile in een eerder leven kleuterjuf is geweest. Die door haar opgewekte collega's C's werd genoemd. Kijk me eens aan. Ik geloofde mijn oren niet. Kijk me eens aan. Alsof ik goddomme een peuter was die zijn teen had gestoten. Wat ontbrak was de tekst kusje erop. Hierna stortte Cees ook mijn vrouw en zoon op 25 A en B in tranen, maar dan van het lachen. Ze konden elkaar kwartier niet aankijken zonder het uit te proeven van het lachen. Want Cees zei het. Ze zei het echt. En nog steeds kleren die legendarische woorden klinken na in mijn buis nostalgias. Ik had ze nog nooit gehoord en ze staan voor altijd in mijn gehoorbuis gekerft. Vervelend meneer? Hé, baki. En toen wist ik het zeker. Het allerdomste en tegelijk grappigste nieuwe familiewoord dat nog jaren meegaat. De Jakkers 2.0 versie van vliegende kleutertrut C's. Jakkie takkie bakkie meneertje, hoe best is dit? Volgens mijn knie komt dit woord volgend jaar in het geel boekje. Deksels en verhip bovendien. Mezen we ja, kunt kutnummer! of a different Zo. Yeah, yeah. Dat, uh, er worden een aantal instrumenten tijdens dit, uh, dit nummer genoemd. Die staan hier niet op hoor. Uh, maar de contrabas staat er wel op. De, en, contrabas. Uh, de contrabas. En de fagot. Uh, ja, nou ja, en de, de fagot, fagot. Uh, wat uh, uh, Ja, wat is dit voor een. Dit uh, uh, komt uit Rotterdam. Uh, oh, ze heet een Sommerhoes. Dat heet Summerhoes uh, Je schrijft het S-O. Zomerhuis dus. Ja, Sommerhoes dus uh, met H-U-S. Uh, Sammerhoes. So ja. ja. familie ja. Van Mag ik even? Ja van mijn verhaal afmaken. Uh, en het is een echtpaar. Uh, het is uh, de, de, de man, komt uit Denemarken, vandaar ook het. Uh, Zie je? Uh, daar oh, man, het maken het al. En uh, dit is een uh, nieuwe EP, en uh, dit is het titelnummer van diezelfde EP, Rubix. En uh, ze zijn daar een beetje wat een avontuurlijke. Waar kan je die kopen? Uh, die kan je uh, kopen, denk ik, via Bandcamp en oh. iTunes. Dus dat uh, sowieso. Met een betere plaat speciaal zijn. Dat, dat, is, dat is, uh, We zijn er heen, oh. niet meer, maar goed. Nee, is is, in is in de Peters platenwinkel dicht de in de, de, de, de Peters die bestaat niet meer? A A A Radio, Radio Peters, ze verkopen geen platen meer. Nee. Nee. Nee. Discotaria, uh, ook niet? Nee, discotaria. De discotaria. Hoe moet ik op platen kopen dan? Ja, die je in Amsterdam bij Boedis. Ja, is die nog steeds? Ja, die nog steeds. Die ja, je hebt de Sounds heb je nog en de End in Haarlem. Dat zijn twee zaken waar je gewoon vinyl kan krijgen. Ja. Maar dus een dat paar jaar geleden is Van er weer helemaal weer ingekomen. Zo. Ja. ja. ja. ja. ja. Niet maar je hebt een pick-upje in de kamer. Ja? Ja. Ik had 10.000 LP's. Ja, dat snap ik als plugger. Ja, en die heb ik allemaal lekker weggedaan. Ja? Ik, denk, ik, neem, ja, ik neem Ik heb ook, ik heb ik neem ook ik neem al die platen weggepleurd. Ik neem Spotify. Godvermogen waar. Spotify, ja. Nou, maar dat, dat, dat ja, is niet nee, ja, ja, Je kent ook al die mensen, AR-managers, Michael Peters van IMA. Je kent ze allemaal. Je had ook een hele zolders vol met ja. LP's. Ja, ik ook. En daarna zolders vol met. Uh, uh, CD's. Ja, heb ik ook. Ook echt duizenden CD's. Ik heb drie keer in een nieuw huis van de verkoop van platen en CD's heb ik een nieuwe uh, pakketvloer gekocht. Ja, dat snap ik wel. Drie keer? Ja. Heb en dat vroeg je in de, in de bulk een uh, guldentje per LP of zo, weet ik veel. Ja, zoiets. Ja, dat je een paar duizend. Uh, ja, de uh, ja, ging, ging heel goed. Zo. Ik heb er ja, een, ja. een uitgesproken En wij gingen dan naar uh, Boeddisc. Daar gingen we dan op vrijdagmiddag staan. En dan gingen we kijken welke, welke disjokkies daar uh, zeg maar de nieuwe release uh, ging brengen. Nou, dat waren er een paar hoor. Ja, die ja, waren <laughs> meestal van de VARA, Weet je wel? Die links lullen, rechts vullen. En, oh man, dat was erg. Ik was er ooit eentje bij. Vond ik ook wel ik zat er eentje op de afdeling internet of zo bij de KRO destijds? Die ging ook door de mantie. Die vroeg namelijk namens het internet af, toe vroeg hij overal bewijsexemplaren op. Van boeken en cd's. Die kregen allemaal gewoon, die dachten dat er een recensie over geschreven werd. En die verkochten die daarna allemaal op marktplaatsen. Ja. Die ja. ook ja. wel ja, ja, ja. Ja. een ja. Je mag een beetje een ons, gummetje meenemen van je werk, maar doe normaal man. Ik werkte bij CNR en dan kwam elke vrijdag kwam uh, Willy Alberti. Uh, Willy Alberti Dan krijg je Alberti. alberti. <laughs> en die kwam dan elke vrijdag langs. Willy alberti. En die kwam dan plaatjes halen. Ja. Maar waarom, dat weet eigenlijk niemand. Willy? Ja, weet ik wel waarom. Je ja, bent. ik ook. Dat was de eigen platenzaak in Amsterdam. Precies. Oost, ja. En, ja. en daar, ja. daar, daar gingen we rechtstreeks de bak ja. in. Ja, natuurlijk. <laughs> oh, ja. Gaat de kaartje ja. staan? Dus ja, die verkocht het. Maar, maar ja, ik vond ja, het zo ja. leuk. Dus ik gaf die man altijd elke, elke vrijdag ja. voor mij plaatjes. Natuurlijk, dus meneer, voor de bruggen. Dat ging eten. En Verbrugge, ja. Bruggen, ja. Albert, heet gewoon Kareltjes Verbrugge. Iedereen ja, is van Wilke Verbrugge. Maar, maar plas, zo heet, heet uh, willeke ook, hoor. Ja, uh, ja, ja willeke heet ook willeke Verbrugge. Die ja. zingen de zaak uit... Voel me prima, voel me prima, ja. voel me goed. Lekker ja, ja. ja. gratis plaatjes ja. kopen. Ja. Mag ik er even een klein dierennieuwtje erin gooien? Tuurlijk, graag. Ja, ja, ja. Maar de, jullie kennen de koekoek, hè? Ja, o oh ja. Koekoek, Weet wat de koekoek doet? Ja. De koekoek legt zijn ei in het nest van een andere vogel. Dat is natuurlijk een ander ei. Uh, hey, gespikkeld ei, de koekoek. En, en vervolgens komt het koekoeksjong uit. Pleurt die andere uh, baby's uit het nest, vogeltjes. Ja, dat, is een paras dat heet een parasitaire, een broedparasiet heet dat. Maar goed, uh, ja. wat is nou het verhaal? Deze, uh, om, de, uh, de, om, om ervoor te zorgen dat ze niet gepakt worden. Hebben ze onderzocht wat er verschil is tussen de ogen van de vogels. Uh, waar ze die eieren neerleggen. En <laughs> wat hebben ze uitgezocht? De, de koekoek. Je heeft grotere ogen. Dus wat ze doen, ze leggen hun eieren in nesten met kleine ogen. Want die vogels die zien geen fuck. Die hebben... ja. Dus dat is best wel slim. Ja. Dus ze selecteren gewoon een vogel of hé, hey, die heeft kleine ogen, dus die ziet niet zoveel. Kom, ja. Leg ze daar het eitje neer. Want die herkennen het niet. Dat is toch? Hoe, hoe goed is de natuur? Ja, inderdaad, ja. ja, ja. Toch? Ja, want hij legt geen ei in een nest van een mus. Nee, want die, is, die heeft waarschijnlijk hele goede ogen in ja, elkaar. Wat ja. de gekke rote eieren een <lacht> En ik denk die mus, dat heb ik toch niet nee, gelegd? Die koek legt alleen ja. eitjes bij de slechtziende vogels in het nest. Wat een slechter, ik weet <lacht> je ja, dan. Ja, ja, ja. Het ja, is gewoon een, een teringlijn. <lacht> nee, maar het is gewoon echt wel een hele tijd crimineel weer dan. Ja. tuig. Ook in de dieren. Weer. Ja, die koekoek. Ja, maar ja. Koekoek. Ja. Ja. -koek. Je weet waar dat van komt, hè? Dat koekoek. Nee. Nou, dat van de vele klok. Nee, de, de uitdrukking. Koekoek! Koek. Als er wat aan de hand is, hè? koekoek. Ja? Die komt van uh, uh, uh, Rijk de Gooier. Hoe oh, is dat zo? Ja, Rijk de Gooier, die zei, die, die, die, die, die, die hoorde ik dat een keer zeggen, koekoek. Net koek. uh, als, als, op, als opmerking. En uh, toen dacht ik, nou, dat vind ik zo. Dus toen ben ik ermee begonnen, ja. weet je nog? Ja, ja, ja. En toen heeft Henk Jan Smits, dat is een vriendje van, ja, ja, ja, ja. die ik heeft dat wel. bij Idols. Ik zie, je moet het een paar keer zeggen, dat ja. lachen. Dus die zei ook, koekoek. Koek. <kwijnt> Op een gegeven moment heeft Gerrit Joling dat overgenomen. Ja, en die sportverslaggever doet ja. het ook. Uh... En nu is het gewoon uh, Nederlandse taal. <laughs> en zo breng je een woord in. Uh, dus met andere woorden. Ik blijf erbij dat degene die als eerste het woord euro heeft gezegd... Euro", dat het Frank Paardenkoper was. Ja. Dat is, uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dat ga je nooit bewijzen. Maar ik denk nee, dat ja. het echt zo is. De homo 2-homie, dus duidelijk 1 euro 2-urie. Ja, 1 ja. euro 2 uri. Maar niet iedereen zegt over meer ja. Homo 2-homie. Homie. Ja. Nou toch? Ja. En een uh, ander vriendje van mij, Steven, die ken jij wel? Die heeft uh, druk, druk, druk. Is die mee, ooit mee begonnen? Oh, druk, druk, druk. Ja? Er staat nu gewoon <laughs> in de vandalen. Oh ja, maar zijn we. Weet je, heel ja. heeft heel veel bijgedragen aan de, aan de taal los van dokter Anders P? was natuurlijk. Uh, Verkoten. Ja. In en ja. Uh, uh, Wim T. Schippers. Ja. ja. Hij heeft natuurlijk bijvoorbeeld het woord als prima de luxe. Prima de Dat is een niet bestaand woord hè? Prima ja. de luxe. Dat heeft een dat, is, dat heeft Wim T. Schippers uitgeroepen. Prima, ja, prima, ah, ja, prima de luxe. Goed. Prima. Mens prima de luxe. Dat komt helemaal niet. Nee. Dus hij bedacht. Ja. Er dus dus, zijn uh, er wel de meer. Hamvraag. Ja. De hamvraag. De Peter Knechtjes. Ja. Peter Knechtjes. Ah, uh, Jupare. God, God heeft. Ja, van Peter ja. Knechtjes was de man die uh, was een uh, taal een Peter Knechtjes zat vroeger ook op televisie bij wie van de drie is een als was al een redelijk bekend figuur was het. Hij is de man die uh, voor Freddy Heineken heerlijk Helder Heineken heeft bedacht. Dat Meen is voor Peter Knechtjes he? bedacht. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar hij was ook degene, als een radioprogramma had hij uh, uh, dan moest je meedoen aan een quiz. op het einde van de quiz kon je een ham nog geen auto winnen of een fiets, maar dan kon je een ham winnen. Zo gewoon zo'n hele ham, dat is ja. de prijs. Dus dan zei hij op het einde... Nou, jongens, het is tijd voor de hamvraag. Want dat kon je, met die vraag kon je de ham verdienen. Ja, ja, ja, ja. daar komt het woord, dat is de hamvraag vandaan. Oh, dat, dat komt van het een radioprogramma Peter ja. Knecht. Die bedacht. En Kampig. nogmaals, heerlijk gelden Heineken. Peter Knecht is, niemand hoort die man meer. Nee. Hij is nee. hartstikke dood. Kan jij je vroeger maar nog herenleed herinneren? Zeker, ja. Met Armando en de Janine Wat, Duins. Wat denk? Ja, Ja, mooi ja. hè? Prachtig. Dat ik ook altijd mooi. Niemand begreep dat. Nee, ik nee. keek er naar, maar mensen begrepen nee, het niet. van. Totale programma. programma. Je vond het of geweldig. Of je vond het helemaal niet ja. dat deze mensen moeten opgesloten worden? Nee, ik vond het wel wat te hebben om dit, Wat uh, was het dan? Ja, Abs absurdistisch het ook een, programma. Ja, van twee maar, mannen met een bollet in de woestijn. werd volgens mij hier in de zandduinen uh, ja, opgenomen. Maar ook het taal. Oh, het ging over taal. En uitdrukkingen. Die, Zoek het die maar ja, op op, op, op, uh, op internet. Vocabulaire. Ja. Armando, die beroemde kunstenaar, hij is ook, mm -hmm. een kunstenaar en Sherry Duin is natuurlijk een, ja, een hele goede ja, ja. programma maken ja. bij de VPRO. Die maakte dat programma. En, een, en dan soms als twee mannen met een plaksnoor met een ja. boller tegenover elkaar. Een beetje Python-achtig ook. Maar ook om, een beetje filosofisch, een beetje. Ja, ik, ik denk, ja, je moest er ook wel een, een beetje een raar gevoel voor hebben. Voor, voor dit Ja, maar dat was natuurlijk ook met Monty Python's Flying ja Of humor. You love it or you hate ja. it. Ja. Of Jiske Vett. Dat Ja, Maar ook, dat ja. Maakt het ja. Nou, Jiske vet, dat was al de eerste twee seizoenen... heb ik van Jiske vet gezien. Toen keek ik geen hond naar. Hm. Dierenzaak. En pas ja, en pa ja. pas toen, toen het met de dierenzaak en de lullo's. Hm. Toen werd het een beetje bij de studenten, ja. en toen werd het. Ja. Geado, uh, ja. wordt geadopteerd door de rest van Nederland. Ja. Maar eerst twee stoelen keek, geen honden is gevet. Nee, dat klopt. Nee. Dat vonden ze allemaal maar raar. Ja, ja, ja, is, uh, zo werkt het een beetje. En hey, uh, Jij houdt van cognac, maar je ook van whisky of niet? Nee. Nee? Nee. Oh? Nooit van rouwe. Nee? Nee. Af en toe eentje gedronken gewoon? Nee. Ja, ik heb, wel, ik heb wel eens geproefd, maar ik vind het niet lekker. Oké, okay, nou helder. Dus namelijk net een fles whisky hier verkocht hier in, uh, uh, in Nederland. Ja? Een 80 jaar oude single malt van Plen Livet. Oké. Okay. De Speyside. Um, en dat flesje is hier in Nederland verkocht. Ergens in een whiskypistool. Muzzelkanaal, Mussel ja. of all places. Um, een 75 oude moordlach is het oudste whisky ongeveer ter wereld. Die is verkocht voor het tonnetje. Holy 100.000 ja. euro van flesje whisky. Ja, er zijn ook wel flesjes wijn voor dat. Maar 100.000 euro van flesje whisky. Dan vraag ik me af: wanneer drink je dat? Ja. Heb jij, Zou je, heb je, dat je dat gaan drinken? drinken? kan ook bewaren als investeer Maar ik, wil, ik heb bijvoorbeeld een hele mooie fles port uit het van mijn kind. dat is een, niet zo'n heel zo oud port. Ja. Ik heb een mooie fles uh, van mijn vrouw staan. Uh, en, en dat is een fles. Ja, dan zeg je. Nou, die drinken we wel een keer. Die een keer met een speciale gelegenheid. Maar voorlopig staat die nog op de kast. Ja. Gewoon, weet je wel, een mooie fles. Als ik een mooie cognac uit mijn geboortejaar heb, dan denk ik ook dat die er staat omdat ik hem niet snel zal drinken. Maar ja, je, daar zijn ze wel voor. Uiteindelijk zelfs moet je. Als de auto uh, niet in rijdt. Ja, precies. Ja, toch? ja, Ja, eens. Je moet whisky drinken. Maar ja. een tonnetje, man, dat is echt wel. Ja, serieus geld. Voor jou ja, Dan moet je niet de vlees uit kleine je handen slok. laten vallen. Nee, hele kleine slokjes nemen. Ja, dat sowieso. Of dat je een kind hebt die gewoon, net als vroeger, dat heb jij ook nooit gedaan, ik nee. Dat, dat je de drankkast van je ouders, dat je er wat uithaalde. en dat het weer aanvulde ja. met water. Heb je nooit deze. gedaan? Nee, jij niet. Nee. Vaar leugenaar. leugenaar, <laughs> leugen, dat je weet. Ik denk dat ik, niet, dat ik niemand ken die niet stiekem ergens een drankfles van zijn ouders... dat hij ja. eruit gooide en dan wat water erbij ja. onder ik het mond. En dat hebben ze vast niet door. Ja. Dan moet je met deze fles doen. Dan lachen. Ik had een collega en als we daarmee op reis waren... en dan zaten we in een class, Dan kreeg je natuurlijk dat porseleinen huisje met die ja. drank erin. Met je neef En uh, ja, hij was dan behoorlijk decadent. Dan vroeg hij een cola uit en sloeg iets schoorsteentje van het huisje op. Nee, je neef in de cola. Mensen helemaal geschokt. Er zaten een boekje in hun handen. Welk nummer heb ik nog niet? En dan zat oh, van Leeuwen je daar je een -hub in de... Moet je sparen, toch? Die dingen zijn geld waard, ja. toch? Ja, De Delsblauwe ja, ja. Huis van de Kamer. Ja, ja, zeker, ja. <laughs> hebben ze net erbij ge ge ge ge ge gemaakt. Paleis op de Dam kost toch een rug, 1200. Verdor. Nee, Als je, dus dan... je Paleis op de Dam hebt... Ja, dat is natuurlijk ja, nog zeldzaam. Natuurlijk in de ja. First Pass of ja. in de Business kreeg je die vroeger. Ja, ja. En nog steeds, volgens mij. Ja. Ja, nog steeds? Ik weet niet of Paleis in de Dam nog in de collectie zit... Vandaar de hoge prijs. Ik heb ze niet maar de kleine zingen. huisjes wel. Ik kwam natuurlijk, vorige week kwam ik vanuit Curaçao kwam ik terug en toen. Met de, de klem. Met, met de klem. Ja, nee. met, met C's. Met die trut. Met, met die trolley. Jackie, Jackie, Pakkie. Trolley, trut, Ja, die. Ja. Maar ik zeg, Maar ik, moet je eerst zeggen. Uh, die business, daar zit je wel. Daar betaalt belachelijk veel geld voor. Maar dan kun je wel gewoon helemaal gestrekt. Ja. Uh, ik natuurlijk niet, want ik ben twee meter. Maar je kunt, in principe kun je daar gestrekt liggen. Hè? Ja. ja. Dat is best. Maar niet voor zes, zeven ruggen. Gaat helemaal nergens over. Nee. Ja, ook dat is de nee. kwestie van vragen en nou, Maar Nu hebben ze het zwaar, want de KLM ook mag alleen maar hopen... dat de zakenreiziger, wiens bedrijf wel bereid is om dat ervoor neer te leggen... weer terugkomt. Maar voorlopig uh, is er nog een aantal stoeltjes open. Vandaar dat vrienden van mij vandaag in de class op de KL611 naar Chicago kunnen afreizen. Zo, dat is wel lekker. Ja, en wij zijn natuurlijk... Iedereen die langere 25 jaar in dienst was bij de KLM... die kreeg, als er ruimte was, als eerst een business class stoel. Ja, dus vandaar beetje, dat wij een jaar een een ja, ja, ja, ja. met de jongens naar Amerika gingen een weekje. En dan tot op een gegeven moment... Uh, die uh, stoeltjes op het laatste moment werden verkocht aan passagiers. Ja. En dan zei ze van, uh, meneer Stuy, wij zien dat u uh, stoel uh, 34A uh, Economy Comfort heeft... Als u 300 bijtikt, dan hebben we voor u een plaats de business. Ja, ja, ja. Nou, de meeste mensen doen dat. Ja zeker. En op een gegeven moment kwam het dan gingen we uit Chicago weg en dan keken we in het hotel. Nou, acht open plekken. en we zijn met z'n vier, dus moet lukken. En we kwamen op de luchthaven alles weg. Dus dat was dan weer. Ja, toch ja. geld ja. pakken. Ja, ja dat en ik, ik, ik red het, dat dus heeft niets met decadentie of met het eten te maken. Was wel lekker, maar die terzijde... Uh, om 10 uh, uur en 50 minuten in de trombosekoker koker te zitten in de, in de bezigheids. Of in de, of in de, de kettle class. Want daar word je niet blij van helemaal. Iemand met jouw lengte moet het afgrijzelijk zijn. Moet je aan het Curaçao tien uur vliegen ook, of niet? Ja, zoiets. 9, 9, 9, een beetje. En dan zit je Economy Comfort of echt in de kettle class. Nee, ik is in de kettleclass gewoon. Oh, holy shit, man. Hoe je nee, je is. kunt wel laten upgraden. Er, er kwamen uh, nog wat mensen uit Zandvoort tegen. Verrassend. Ja. Uh, die zaten gewoon vooraan. Uh, weet je, dat voorste rij. Ja. Normaal krijg ik die stoel wel, omdat ik nog ja, lang ja. ben. Dat bij de beetje, nooduitgang. Bij de nooduitgang. Dat is voor mij natuurlijk prima met, ja. met die stelte voor mij. Maar Jossie Stokman zag ik toevallig uh, uit Zandvoort uh, uh, van de snackbar tegenover het station. En uh, uh, die zei: Ja, hoe uh, zit jij nou weer met je, met, je, met je dikke kop hier? Moest je lachen natuurlijk. Ja, een beetje bijbetalen. Maar dan moet je wel een substantieel bedrag ja. bijbetalen. Ja. 300 euro moet je bijbetalen. Ja, ja. luister, dat vind ik echt. Uh, een Jongens, ik heb een, een leuke top 10. Ja, ja, top 10. De <coughs> ooit? Nee, de oh. meest gesproken talen ter wereld. Aha, ja. nou, dat weet ik wel. Kijk, wat staat er op 10? Op 10. Ik denk wel dat ik weet dat er op 1 staat. Nou, noem maar eens even dan. Op 10 één... staat Noord-Georgisch. Uh, nee, het is gewoon raden, natuurlijk. dit. Ja, dit, dit, dit Moet natuurlijk ik dus het wat raden wat er in staat? Want ik weet niet wat er op 10 staat. Ik weet wel wat er in staat, denk op ik. Op 10 staat Swahili. Swahili. 140 miljoen sprekers. Ja, maar dat is ook, wel, dat is ook een goede cursus, ja. cursus Swahili, ja. voor beginnen. Swahili is. Ja. Uh, maar wat denk jij dat er op 1 staat? Ik denk of Mandarijn. Ja, gelukkig. Ja, heel, heel, heel knap, heel knap. Uh, Spaans. Nee. Mandarijn op Mandarijn op Mandarijn op Mandarijn Zal ja, ik even... Laten we beginnen met uh, Swahili. Ja, Dat, uh, Swahili, dus 140 miljoen. Op 9 Indonesisch. 100, oh, ja. 163 nou, dus miljoen. Indonesisch is best een groot land. Ja, op 8 nee. moet jij weten, Frank. Portugees. Portugees. Brazilië en Portugal, ja. grote landen. Ja, 217 miljoen sprekers. Spaans zit erbij. Ja, maar daar zijn we nog niet. Engels. Nee, zijn we ook nog niet. Fries. Ben Gaals. Ben Gaals? Oh ja, tuurlijk. Hoe is het met Ben? Ja, goed. Ah. Ja. Ben, ben, Gaals. ben is gaal. <laughs> <laughs> maar Ben Gaal. 20 miljoen. Ja, maar waar wordt Ben Gaals besproken? In in uh, Ben, ben, ben, ben, ben hoe? In Bangola. Bang Bangla. <laughs> bij, bij Bangladesh. Nee. Bij, nee. Bangladesh. In Oost-Pakistan volgens mij. In Bangladesh. Ja, Bangladesh. Bangla. Bangla. Bangla. Dus ik ja. denk, bang, denk in Bangladesh. denk in Bangladesh. Ja, dat klopt. Ja, toch? Daar wordt geen ja. Gaas gesproken. Het ja. lijkt een beetje op Urdu. Dat is Pakistan. Ja. Ja. Op zes dus ja. Russisch. Tuurlijk. Ja. Russisch. Russisch. Russisch. Het SCA. Hè? Ja, Russisch. Ja. Russisch. 272 miljoen. 6, 5, Engels, Spaans. Wat? Engels en Spaans heb ik nog niet gehoord. Engels is de en wereldtaal. Arabische ah, vijf. Ja, oh, Arabisch, Natuurlijk, Arabisch. Duidelijk. Ja, oh, ja. Ja, ja. Ja. Natuurlijk. De 353 miljoen sprekers. Op vier. Engels. Hindi. Nee. Spa Hindi. Hindi. Hindi, natuurlijk. India. Hindi. Ja, ja, en dat natuurlijk. wordt. Rusland. Dat ja. wordt gesproken Rusland. in... Ja, in India. Maar ja. dat staat hij helemaal ja, niet. Nee, maar wel in India. Maar kijk eens naar. in India. Op drie Spaans, ja. inderdaad. 466 miljoen sprekers. Twee Engels en één mandarijn. Juist, heel goed. Ja. Ja, mandarijn, mandarijn zo. veel mensen ja, die dat mandarijn, mandarijn zetten. Ja. In drie miljard Chinezen, wat denk je die sprekers? 1026, <lacht> miljoen, 1026 miljoen sprekers, hè? De ja, mandarijn. en allemaal tegelijk ja. ook, hè? En, ja. Dat is één miljard. GELACH oh, okay, <lacht> En twee te, 756 miljoen Engelse ja, dat sprekers. Ze toch? Als al die Chinezen gaan springen, dan voelen we hier de aarde bewegen. Maar als ze ja. allemaal tegelijk gaan praten, hoor je, hoor je hier de zee niet meer. Hoor. Nee. Nou, als we nee. met z'n allen een pakketvloer nemen, hebben we geen bossen meer. Nee, nee dat klopt. Ja. ja. Pakketvloeren. Ja, nou, uh, volgende keer hebben we dan... Uh... Missen we nog een taal? Nee, toch? Nee, Posten, dat was er, ja. Ja, op enig, Maar het op heeft met de grootste van het land te maken. Ja. ja. Ja, nou, nou, ja, ja. Maar in ja, Afrika, natuurlijk. Afrika is natuurlijk een heel groot continent... maar er is dus blijkbaar geen... Oh ja, Swahili. Swahili, Swahili. Ja, ja. ja. Ja. Maar er zijn wel meer Afrikaanse talen. Ja. Ik spreek één of twee, maar dat ga ik niet tegen jou vertellen. Nee, hou het voor je. <laughs> je weet wel <al laughs> genoeg. En dan kan ik met Frank namelijk een taal, dan kan ik het over jou hebben, zonder dat jij het weet. <laughs> en dan hebben we ook nog top 10 oh, populairste items in een kerstpakket... maar daar komen we later op terug. lijkt me oh, goed. Ja. ja, gaan we iets weggeven? Nee, natuurlijk niet. Ja, een pakketletter. <laughs> nee, we geven niks, ja, We nemen ja. alleen maar. We nemen alleen maar. Maar bij die winkel in Lissabon zullen, dan, zullen ze dan wel bankutletters verkopen. Waarschijnlijk ja, wel, dan. Ik ben blij dat we weer een beetje smaak vlakken. Ja, je ja, Je was ja. twee minuten binnen. ging het ja. over poep. Ja. En nu sluit je nog even af met de erotische pannenkoek uit Portugal. En nog even de, afba ja. de afbak croissant. De afbak croissant? Ja. Afbak -croissant. ja. Afbak en weet je wat ze verkopen in die winkel in Lissabon? Croissant neuf. Oh ja, die zag ook... <laughs> Nou ja, dat dus. Is... Ja, het is, ja oh, het is wel bijzonder hè, wat er allemaal in, in, in, in een noorden ja. staat. En de top 10 staat. Ik stel voor. Nou, dat we een, uh, een muziekje maar gaan doen om het af te sluiten. Je ja, dat ook nu een goed idee. Ja, we lekker lijkt ja. ja, ja, ah, nee, nee, mij nee. een goed plan, want het, uh, dan heb ik nog een mooie tijd voor. Want het is een uh, yes. nummer van de Doors. Het lijkt mij wel een wel heel mooi exercitie om mee af te gaan sluiten. We de houden. Jongens, dat, dat lijkt mij een goed heulen. idee. Bye Tot volgende week. Gerrie, volgende keer bij mij thuis. Don't you love her badly Don't you need her badly Don't you love her ways Tell me what you say